Uh, je ziet er uh, aanzienlijk jonger uit. Hoe komt dat? Gezond leven, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. En, en af en toe een en borreltje. De, en af en toe een neutje. Uh, ja. De <laughs> nou, huid lang vermocht. Je, je bent er een van een groot gezin. Vertel, hoeveel broers en zusters had je? Ik had negen zusters en, en drie broers. En dat leefde allemaal in de woning in de Hobbemaastraat? Ja, daar woont, woont nu maar hoogstens... Twee op z'n hoofd, meestal één, ja. maar ook twee personen kunnen er wonen. Wij woonden er met z'n dertiende. Hoe deed je dat? Nou ja, die mij had de verkering, daar zat je zondags in twee ploegen het eten. Twintig man soms. Zo. Zat je mo moest je met twee ploegen moest je eten smiddags. In een heel, hele berg aardappelen op tafel, ja. groenten. Ja. En dan moest je erbij bij maken, een stukje vlees moet je maken dat je erbij komt, Want dan was het op. Was ja. op. Ja. Dus je moest in de eerste ploeg eigenlijk gaan eten, ja. want anders dan was je te laat. Maar het was wel ja. gezellig. Ja, heel geil. Al die mensen samen. Ja hoor. Geen televisie, nee. dus uh, plaatjes draaien, zingen. Zingen. Spelletjes doen. Samen doen een zak pins op tafel, dan zat je te doppen. Ja? Ja, echt hoor. Ja, moet je nu komen. Ja, het kan niet, een spijt op straat kunnen ze toch niet meer. Het nee. staat vol met auto's. Ja. ze staat vol, overal vol. Maar ben, ben, ben jij ja. nu de laatste overlevende van de familie hier, Koning? Ik ben de, de ja. laatste. West, west, best zeggen Leer. ze. Ja, precies. En nou, je ja. houdt er nog een tijd voor. Hè? Ik ga gewoon door met ademen. Ik wil de oudste man van Nederland worden. Kijk, kijk, uh. dat is een goede instelling. No, echt. <laughs> eh, eh, Joop, eh, ja. het, het was natuurlijk hard werken in die tijd. Ja. Jij moest naar school Uit. toe. Ja. Naar school D. W, B. B. B. Zet ja. je bij Van Ekeren? Klompen schooltje was dat. Ja. Ja. Hoe viel dat? Hoe beviel dat? Hoe nou, was het leuk? Ik, ik heb het altijd fijn, fijn gevonden in school hoor. Ja. ja. ja je ik moest heb het altijd doen. graag gedaan. Ja, ik was dertien. Toen mochten we school kort Toen de tijd. Maar. Mijn ouders die zeiden. Doorleren naar de Mielom. Daar in. Want ik vond het veel te mooi bij die paarden natuurlijk. En ja. lekker het strand. Ja. Dus ik had geen zin in te leren. Zo is het gegaan. Oké, okay, dan stop je met je school en dan zegt pa: Oké, okay, werken voor de ja, kost. Ja, mee, huppakee. Klein beugeltje en dan hadden die grote beugels. Die waar ze die schelpen het water of op, op strand. En wij hadden een, een kinderbeugel, iets kleiner. Dus. Maar uh, jij ja, zegt het zo eventjes nonchalant. Ja. Maar als jij als jonge jongen zo het strand op gaat. Was je wel eens vaker met je vader meegegaan, de strand op, om schelpen te vissen? Ja. Oh, dus het was niet ja, nieuw voor nee, je? Nee, nee. En, en vooral als uh, lichte maan, en de tijd was goed. Daar ging mijn vader s'avonds heen. In het pikken met, donker. Nou ja, het lichte maan was, was het gewoon dag op het strand. Ja, ja, ja. Die ging s'avonds altijd heen. Meestal met die broers niet natuurlijk, want die gingen op stap s'avonds. Maar ja, uh. wij waren nog 12, 13 jaar. En dan moest je mee met jou. En, en, en jouw ja, ja, ja, ja. broers uh, gingen die ook vaak mee uh, schelpen vissen? Die hebben het altijd gedaan. Oh. Altijd? De oh. hele familie was schelpen vissen? Ja, jongens. Ja. Na, na de midden, een ging, uh, ging de bouw in, mijn broer Jan. Ja. En A die ging bij het vrachtwagenchauffeur. En ik ging de bakkerij in later. Bij welke bakker? Ja. Ik heb bij uh, Rinkel gewerkt eerst. Ah. En toen hier op het gastenspleintje hier tegenover. Van de Werf? Ja. Daar heb ik 13 jaar gewerkt. Zo. Ja. En toen heb ik een wijk gekocht van uh, formaat Toen de tijd. Ja. Toen ben ik voor mezelf begonnen. Nou, je hebt wel meegemaakt ja. zo in je leven. Maar ja, het kon niet meer. Maar alles ging per potmaster weg. Ja, ja. Alles. Niet. Vroeger had je een bakker, een melkboer, een aardappelman. En de... Ze zijn er niet meer. Alleen maar supermarkt. Niks. helemaal gemeen. We gaan er zo meteen ja. over doorpraten. Even een ja. muziekje. La bum bum ba da ba da bum La ba da ba da ba da La La la La La Ja, en ik bent weer terug rechtstreeks in de uitzending van ZFM Oud Zandvoort...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 En je zegt, ik heb geen zin meer in school. Ik hey pa, ik ga met je mee schopen vissen. Vertel eens eventjes. Hoe gaat zo'n procedé in zijn werk? Hoe gebeurt zoiets? iets? Je gaat met paard en wagen en, en, en een schepnet. Ja. Daar ga je het strand op. Waar liggen die schelpen? On, ongelijk is dat. Het gebeurt wel dat je heen gaat dat er helemaal niks is. En dan hij, dagenlang ligt de hele rillen. Dan je ze zo op scheppen. Maar als je nu langs het strand loopt, je ziet nauwelijks meer schopen. De laatste 10, 20 jaar al zie je niks meer. Nee. Helemaal niks meer. Het is mijn raadsel. Hoe dat ken. Ze moeten De, er wel het, zijn. Het strand ook, het is ontzettend breed geworden. Ik heb het er nooit zo breed gezien als, als nu. Ja. Nooit zo breed. Maar vroeger waren nou, het dus wel hele rijen ja, schopen. Oh, God, hele, hele rellen. Je kon er zo op scheppen. En waren dus de open. speciale plekken waar de meeste schelpen lagen? In de zuid of zo, bij het Tilanuspad? In, meestal in de zuid. Zo ja. net op de hoogte van de, waar dat nieuwe gebouw is. Dat? Ja, waar, waar paviljoen Zuid stond. De, stond, de, vroeger, ja. Ja. ja. Daar lagen hele rellen lagen. Daar. Maar, maar, hoe, zon... maar hoe ging je nou zo'n procedé eh, eh, van start? Eh, ging je dus morgens, middags, avonds? dan van Tij. Bij afvallend water. Bij, bij, bij App Ja. Afvallend dat was de enige de, moment. Ja. En de en wind maakte hier nog uit? Nou, Oostenwindje, dan vielen ze meest droog. Hè? Ja. Droog. Ja. En, en, en Zuidwester, dat ging ook goed. Dat ging ook goed. Maar je had ook weken dat er helemaal niet, net als nu met die temperatuur, niks. niks Maar er moet wel geld op tafel komen. Ja, ja. maar ja. Dus dan heb je weken helemaal geen verdiensten. Ja, nou, want ze had natuurlijk net in het voorjaar dat de uh, mestkarren -Mes naar duin gereden... naar die aardappelandjes en de tentervervoer. Vroeger kwamen ze met, met de tenten uit Amsterdam halen... die werden overgeladen beneden aan de strandweg... want die auto's konden toen het strand nog niet op. En dan gebruik jullie zure schopenkarren ja, voor vervoer? platte wagen en dan gingen ze zo naar het strand. Hoeveel karren dat, hadden dat, jullie, Joop? Uh, vier, vijf. paarden had hij. Ja, hij had toch een, een, een knecht, dat hij ook nog, die oude. Ja. En, en waar stonden die paardjes dan voor de rest? Hadden hij een loods of zo in? Ja, een stal in, in, in de Koningsstraat, hij is nog. In de Koningsstraat? Ja, 28, maar niet waren ze die fietsen hebben nog in gezeten. Oh, daar heen. maar. En, maar ja, toen, uh, die was van Abel Bakhoven was die... Ja. Maar dat werd te duur, want hij vroeg meer uur. En toen is die oude, hebt het opgezet. En toen is hij met de paarden naar de, wat ze vroeger noemden, de Entos gegaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. in uh, Noord. Ja, en naderhand, toen zijn we terechtgekomen in de Diakonista tegenover Bakkekeur op die hoek. O, daar, ja. Ja, het paardenstal ook. Ja. Ze konden er ook vijf in. Ja. En, en waar laten jullie ja. die karren dan, want die paarden... Buiten, die karren stonden meestal buiten. Ja. En ja. Dat, eh, dat vereist onderhoud, ja. die, die karren die, die ja, rotten onder je handen ja, weg. Ja, vroeger wel, met, vooral met die, die, dit soort. Welk soort? De, de, de, deze, dit? Die, die wielen. Ja, oh, die wielen. Vertel eens wat ja. over een kar, want uh, voor de mensen die het niet weten... ...voor het Zonfus uh, Museum staat er al een heel jaren een kar ja. vet in de teer. Ja. Die is uh, goed geregistreerd. Was dat ja. ongeveer de kar die jullie ja. hadden? Ja. Ja. ja. Waarom heeft hij van die grote, hoge wielen? Het is lichter, hè. Dat draait makkelijker, het is lichter. En na de hand kwamen die luchtbanden door. Mijn vader was de eerste die de luchtbanden onder liet maken...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 En de andere kant op, want je, je kon niet zo zwaaien. Want anders werd het paard nat natuurlijk. Ja. Dus je moet altijd de andere kant op zwaaien. En met ja. dat net liep je achteruit. Ja. Ja. En dan en de dan schelpen dat, erin. Ja, en dan trekken en dan, ja. Ja. Ik heb een vraag. Ja. Job, als jij dan zo'n met je beugel zo'n bak uh, schelpen binnenhaalt. Daar zit vuil tussen, zeewier, apenhaar. Nee, niet zo veel, Dat viel wel mee hoor.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 Nou, dat was mijn grote vraag. Hoe kan je dat eruit halen dat er geen rotzooi in zit? Maar ja, die hoefde niet altijd het water in. Het lag ook droog op strand. Ja, vroeger waren heel hele relle koers, dat zou opscheppen. Maar dan moet je het toch weer schoonspoelen, want dan heb je een halve kubieke meter zand ertussen zitten. Ja, nee. Nee hoor. Niks kan was van... Want dan hadden zulke lagen, of wat... Dat heb je nooit gezien. Nee, het is de laatste... 30, 40 jaar, je, nu zie je helemaal niks meer. Nee. Nie, je kunt soms niet één schelpje vinden. Het, Heb het, je nooit is... een rostzooi ertussen gehad dat je dacht van eh, granaten, bommen, eh, nee. andere... Nee. Altijd schone schelpen ja. gehad. Ja. Oké. Okay. Nou kan ik me ja, dat voorstellen. We gaan even naar de muziek. MUZIEK uh. Ik neem voor een keertje een slip per dag, een slip per dag, een slip per dag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op zo'n snee. Wanneer je je werk wilt ontvluchten, zo is dat kon dagelijks voor. Dan pak je je wiesen en ga je met vrouwen en met gooster van door.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 in het café op de hoek zat de bruigel En zong licht en nevel dit lied Ik dan voor een geertje een snipperdag Een snipperdag, een snipperdag Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je snipperdag We wilden de grens laat passeren daar heerste een vreugd van belang. De douane-beambten zij heren. Wie smokkelen wil, gaat zijn gang. Ik neem voor een keertje een snipperdag per dag. Een snipperdag, per dag, een snipperdag per dag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je snipperdag per dag. ieder kan nu proberen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 Uh, we gaan weer door met uh, Joop Koning, mijn naam is Pieter Jastra, dit is programma ZFM Oud Zandvoort en we praten over het beroep van schelpenvisser in het verleden in het Zandvoortse. En Joop, we hebben het net gehad over het, het lopen op strand, jij als dertienjarige met je vader en je broers met paard en wagen, en, en dat we toen hele riggels noemde je dat, schelpenlagen, Riggels hè? Rellen. Rellen, ja, ja, ja nou, ik wil ja. graag de goede taal gebruiken, ja, ja. rellen schelpen.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 Ja, veel zwaarder. En toen had je nog geen kiepwagens. Nee. O, of geen rappers die, die die wagen laden. Dat moest allemaal met de hand gebeuren. Ja, maar zijn is een werk hoor. Maar het was goed voor je spieren, want je was wel sterk. Ja, ja, ja. En, en, en oude klededrachten zie ik dat jullie vroeger ook lieslaarzen hadden. Ja, altijd lieslaarzen hadden ze. Eh, liepen die niet vol als nee. je de zee ging? Nee, maar zo, zo diep hoefde die ook niet te gaan. Ik kan me ja. Vulsma herinneren die af en toe met zijn granale vissen vol met water liep Ja, die, uh... ja dat wel, ja. ja. En, maar en, dan zie ik op andere foto's, en dan zie ik jullie met blote poten door het water ja, heen lopen. Meestal, meestal, op je blote been hoor, altijd, meestal. Dat maar is dat is, is toch koud? Dat, dat is, toch... is makkelijker, dat duurt te lang, je, je en dan al, duurt allemaal veel te lang. Maar het is toch koud? Ah, dat voel je op de duur niet. Echt, daar word je warm van hoor, dan dat weet ik. Nou. Uh, hoe, hoe lang was je bezig? Jij ja, zit net uh, bij afvallend water. Nou, dus is een uur of vier, vijf kon je te schelpen uh, vissen. Ja. ja. Uh, en de rest van de dag niet. Nee, dat kreeg je de volgende tijd weer. Want dan moest je sowieso een vier uur alleen. Tot een uur of tien. En dan smiddens weer. Na het Want om de zes uur verandert dat. Maar nee, je ging de zuid in. De uh, zuid of de noord. Het ligt eraan. Ligt maar eraan. er waren natuurlijk ook kapers op de kust. Kapers. Uh, Kapers, hè? Die, maar, uh, die Noordwijkers? Noortigers. Noortigers. Noortigers werd Noortigers bij werden die genoemd. Die kwamen dan met de auto voor het eerst. hadden met de die auto. auto? En die maakten dan hoopjes ja? dat het van hun was. Maar dan kwamen wij dan en wij schepten die hoopjes op. <lacht> nou, dat was het oorlog natuurlijk. <lacht> en dan? Ja. Vechten? Ja, nou. Maar ja, dat was gauw over. Want toen uh, naderhand de ze niet meer te komen. <lacht> Het maar maar zal lekker zijn, die gasten die opens maken en, en dan komen wij. En, uh, ja. Maar wij schepten die obus op, huppakee. <laughs> en dan was het uh, rambam hoor. Nou. Ja. ja, en ik was niet zo groot natuurlijk nog, dus ik, ik stond maar te, te, te, te af te wachten hoe dat liep. Ja. Maar je vader, die zijn allemaal een paar lelijke woorden. Ja, ja die was die bang hoor, die ouwe. Met hoeveel man waren jullie als jullie met uh, paard en wagen ja. het strand opgingen. Waren Wij met velen, want er waren nog een aantal. Ja, uh, ik denk natuurlijk. zeker dat er nog wel bij elkaar zo'n stukken 15, 16, maar minstens. Ja, Van de Meijen zat er ook bij. Ja, Van de Meijen, Meijen zat er ook bij. Kors van Steik was dat. Ja. Had je Ja. Die werd de hoogschoen genoemd. Waarom? Die op de Pakverstraat op de woonde die. Nou, Daar moet je er ook dan bij beten. En dan had je aan de overkant zat. Uh, of ze, werd die genoemd. Ja. ja. En, en, en die, Ja. Jezus, Kees Lip. Lip was en engel. Uh, en Kees Loos. Ja. Nou, die heeft nog geweten. Ja ja, ja, ja, ja. Die zat in, in de, de Oosterstraat. Ja. Staat hier op het hoekje, waar nou zo'n zo vlekje staat. Ja. Ja. Nu ja, waren we echt met een vaste kern ja. En uh, hebben jullie dan ook elkaar steeds ingelicht? Van: uh, joh, je moet erin over een uur, er de, de, de ja. ligt een hoop. Ja, die oude ging altijd naar, naar de werf. Toen ging je verkijken naar de werf, weet je wel. Nou, dan zei kijk je dat weer in, in de zee aan. Nou, dan kwam je terug en zei: ja, hoor. We gaan. Ja, ja. ja. En, en uh, ik, heb, ik heb gelezen in een verhaal van jou: uh, dat de paarden gingen altijd voor Ja. Eerst Altijd. de paarden eten ja. en drinken. Altijd. En ja. dan kijken wat we nog ja. over kunnen. Ja. Altijd. Paarden moesten goed Altijd. verzorgd worden. Ja. Altijd de bakken voer, klaar. Rijf met hooi. Ja. Nou, s'avonds om half negen werden ze er afgepoed. De stro werd een beetje opgeschud. Iedereen, want moest ze mee met houden. Ja, Altijd. want voor die paarden was het ja. ook zwaar werk. Ja, natuurlijk. Er stonden we enkels in het water. Ja. En eh, ja. Ja. en dan sjouwen met zo'n kar, ja. een kuip schelpen. Ja, ja hoor, ja. En ja. vooral met, met, met die ouderwetse wielen nog natuurlijk, hè. Ja. Met de luchtbanden ging het bij, toe, want dat scheelde enorm. Aan auto's Bijlichten. hebben jullie nooit gedacht. Mijn broer heeft een, later een auto gekocht, mijn oude broer. Ja. Zo'n legerwagen. Ja, ja, ja. ja. ja. Na, na de oorlog. Maar met die paard en ja. wagen, op een gegeven moment heb je er een kuip schelpen op liggen... en dan moet je terug de boulevard op... Dat is wel strand. stijl. Naar nee, de strandweg. Strandweg. Ja. Ik zie even gezwaaien. We gaan even naar de muziek. Heel goed. Want de meer de zon schenkt boven haar, zodra het leven is voor haar te verheugt, en vele sterren in het witte zand bereiken nooit meer het beloonde land. me. Geen water meer, de zon schijnt boven haar, zo fel het leven is voor het ware huil. En velen sterven in het hete zand, bereiken nooit meer het beloofde land. de land. Jan, wat was dit voor muziek? Dit heet De Karavaan. Ja, als je met al die schelpen over het strand gaat... ...kan je wel een karavaan spreken, hè? Ja. Uh, goed, luisteraars, we zijn uh, weer terug in de uitzending... ...Zief hem, oud Zandvoort... ...en we spreken met Joop Koning... ...en de oude is. Het is er eentje van de Kokken. Dat je dat weet, dan kunnen we hem allemaal plaatsen. Groot gezin, eh, groot aantal zusters en broers. Woonachtig toen in de Hobbemarstraat. En eh, Joop is de laatste overlevende van die hele serie. Schelpenvisser met zijn broers en zijn vader. En we praten over de schelpenvisserij in Zandvoort.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 Nou, ja. nou, nou, moesten jullie nog duwen ja, nee. elkaar? Nee, nee, dat ging niet. paardje wel. trok het wel. Ja, ja. Wat voor soort paarden ja. hadden jullie? Nou, het waren meestal meest van die. die uh, ja, hoe noem je die nou? De Gelderse. Gelderse paarden. Oké, okay. ja, paarden. die kunnen er we wel tegen. Ja. Ja, en, en, en, en dan sta je bovenaan de ja. boulevard en dan moet er gelost worden ergens. Want ik herinner me, bovenaan de zeeweg, waar nu Bouwers Pelle staat, ja. dat daar ook een grote opslag ja, was van Schelpen. Dus, ja, Bergen die maar heb, Ja, die ik daar ook gelegen. Maar jullie brachten ze naar, uh, zeg maar naar het station? Rond, naar het spoor, beneden het spoor. naar het spoor ging.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 En eh, wat, was, hoe was, hoe was, hoe veel, hoeveel geld kreeg je daarvoor? Dat schelpen? was great. Ja, maar hoeveel, hoeveel geld kreeg je voor een kruiwagen schelpen? Nou, niet veel hoor. Vergolder, voor, voor, voor E25? $2,50. $2,50? Ja, voor een kar dan hoor. Voor een kar schelpen. Die echte echt grove schelpen. Niet voor een kruiwagen? Nee. Nee, het ging per, per, per ton hè, ging het meestal. Jongen, jongen, jongen. En die, die, die voor, voor een kar schelpen, die werden veel gekocht... Door die bewoners op de brede staat voor, voor die tuinen, weet je wel. Maar die, toen, die moest je er ook naartoe brengen? Ja. En toen had je nog een tuinderij, zoals je nu hebt. Nee. Dit, pff, maar dat ging allemaal per pe, pe, pe kar. Daar kun je reizen aan voor de kar. Nou, wat, dat is was dit? toen zo. Ja. Dat was toen zo. Maar dan nou ja. heb je het eerst op die kar geschept. En daarna mag ja. je het er weer afscheppen. Ja. En, ja. dubbel werk. Ja. Of het werd eh, per mut verkocht, werd het moest je eerst eh, die zak gevroeg en dan werd het per mut verkocht, voor, voor een kwartje een mut. Nou, maar nou, nou. Je, heb je, heb je, zijn er nu nog Schijnlijk. tuinen in, in de zuid, in de Brede Oudersnaad, waar schelpen liggen, denk je, die ik, zijn van ik, mij? Ik, ik geloof het niet, ik geloof het niet. Het is goed tegen onkruid, want er Jou, komt geen onkruid nee. Net, in, net nu hebben ze het zo allemaal stenen, de meesten hebben steen in de tuin ja. makkelijk heb jij schelpen in je tuin? nee, <laughs> ook niet nee, ook niet meer, was maar Ja, je, je had wel schelpen? ja, ja. was maar waar, nou, allemaal rassen moet je nog maaien ook ja, dat bedoel ik God, <laughs> daarom hebben ze zoveel steen in de tuin maar... ja ja, dat ging zo vroeger hoor als je nou terugkijkt op die tijd uh, schelpen leveren, prachtig. het is zware werk prachtig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 De dokter zei, "Gaan we weer aan de gang. Eind van de oorlogsdagdoppers. Ik, ik kon er kopje thee maar op tillen. Zo erg. Ik, het liefst lag ik plat op de grond. Yeah. Ja. Nou, wat ik... Uh, kijk eens. In 1946 is dat geweest. Ja, want tijdens de maar oorlog ik... mocht je ook het strand niet op. Nee. Vanaf 1942 niet. Nee. Was ik 22. ging je drie jaar naar bed. Ja. Yeah. Ik kon kiezen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 Lekker. Ja. Gelukkig wel. Als we nu ja, terugkijken ja. Job, op, op dit uh, intensieve leven als schelpenvisser. Ja. Even nog voor de luisteraar. Wat gebeurde met die schelpen die naar de fabriek toe gingen? In Barneveld en uh, aangesloten waren ja. aan schelpen van. Ja. Wat maakten ze ervan? Dat, dat, die schelpen gingen allemaal naar de kalkfabriek in Noordwijk. Oké. Okay. Allemaal. En, en dat grit ging naar de, de kippen. De kippen in, in Barneveld. Allemaal. Ja. De Wat kolk. deden ze nou ja. met die schelpen in die kalkfabriek? Waarom is het zo belangrijk? Een soort cement ja, of zoiets ja, maken ze ervan? Ja, ja cement, ja. Kalk, allemaal kalk, wit, wit kalk en zo. Hè. Nou, dat zie je ook. In, in een gehuizen staat er zo'n uh, zo museum, zo'n zo fabriek. Oké. Okay. Ja, maar dat zie je toch ook niet meer? Nee, nee. Maar schelpenvissers op zich bestaat helemaal niet nee, meer. Nee. Er wordt er geen schelpen meer gevist. Er, eh, er is niks meer te verdienen, niks meer. Nee. Niks meer. Je ziet toch geen, geen vissen ook meer? Nou, uh, af en toe uh, granalen, die, die vangen we nog. Zo nu en zo nu dan, ja. ja zo nu nou dan. ja, dan ja, we we gaan we met gedaan. een krootje erin. Ja, dat is wel waar. Vroeger ging je naar mij en, en met een engel hier ving je zo 30, 40 40 schadden of, of ja, vis. tong vang je niet meer. Ja, ja dat nog we wel met je nou, ja wel. Zo september, die ja. tijd. Zijn er in jouw al. beugel nooit visjes, Garnalen of andere nee. vissen? Nee, nee. Nee, nee zo werkt je niet. Het is allemaal net, net uh, aan de kant. Ja, net over, in het ja. Golf, golfslagje. Ja. En, ja, eh, ja. Wat is er daarna gebeurd? Op een gegeven moment ben je gestopt met schalpe Wat is er met die karren allemaal gebeurd? Allemaal brandhout? Uh... Allemaal gesloopt. Allemaal verstookt. Eeuwig zonde. Ja. Eeuwig zo heb ik nou nog even op spijt van hoor. Ja, ik kan je me voorstellen. Het... Lief en leed met zo'n kar gedeeld ja. en met je paard en dan ja. op een gegeven moment brandhout. Ja, allemaal, allemaal gesloopt. Ja. Ja hoor. En die paarden ook, die zijn ja. Uh, verkocht? Ja. Meestal gingen ze naar de, hoe heet die wind op de botermarkt, zat die slagerij zat ja, daar een paardenslager. paardenslager. Ja, die hebben Die hebben verschillende gekocht van mijn vader hoor, toen. Ja. De... ze werden dan te oud, of het lukte niet meer. Van, en en daar gingen ze naar de slagen. Zo ging dat. Ja, en af en toe moesten ja. ze ook nog beslagen worden. wijzers eronder. Ja. ja, dat dan werd, dan kostte ook een het, hoop geld. Dat werd op het Plein gedaan, bij uh, Versteeg. Oké. Okay. En oversteeg die heb je hier nog in. Dat huis, daar stond die nog in de midden. In het midden, ja. hier op het gasplein, ja. ja. Dan ja. kon je er links en rechts omheen. Yes, Juist, ja. ja. Daar en, zat oversteeg toen. ...die naderhand die, die koolpit begon. Ja, precies. Ja, Nol. die besloeg ze ook. En die wielen, die wielen moesten om de zoveel tijd naar de, naar de smits... ...want die, die gingen loszitten. Hier achter bij Durstman? Ja, bij, bij Versteeg ook dat. Ook bij Versteeg. plein Vestijgen. daar op het Die moesten weer om die, die kar... ...dat wiel gemaakt worden. Maar ja, toen kreeg je die luchtbanden. En toen was dat ook weer gebeurd natuurlijk. Ja.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 En hadden die paarden wel eens gezeten, natuurlijk. Want als die voelden dat ze naar huis gingen, nou, dan, dan vlogen ze natuurlijk. Ja. Ja, dan vlogen ze. Maar dat, soms kon je wel drie, vier karren op, op een tijd halen op een ochtend of op een middag. Zoveel lagen er. Wat maar een maar tijd. het, el, ook tijden had het helemaal niks van zo, vooral als het gestormd had. Eh, eh, zag je wel eens dingen die aangespoeld waren, dat je dacht, mooie plankjes, die neem ik ook mee? Planken? Ja. Karvo. Dat bedoel ik. We zijn Jutters, hè? Zandvoorters. Ja, dat, ja? Mo dat moest eigenlijk moest naar de Piet van de Meijen. Dat deed niemand. Doe erop. We gaan even naar de muziek. Nou.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 Jan, wat was dit voor lekkere muziek? Dit is Joost Nuizel. Ja. Die had, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Overigens, de muziek is nog steeds uitgezocht door Kordraaier. En die zit op een platform, ergens ja. op zee? Nou nee, op een, op een ah, groot wow. schip. Ja. Het is een schip met hele grote kraan. Als de mensen geïnteresseerd zijn. Het heet de Tialf en het is van Herenma. Oké, okay, oké. Okay. Wanneer komt Cor terug trouwens? Nou, wat ik begrepen heb, is het, uh, dat hij zes weken nu weg is. Hij uh, gaat en volgens mij is hij pas vier weken weg. Oké, okay. nou we zien hem weer terugkomen. Uh, we zijn uh, in de, de uitzending met uh, ZFM Oud Zandvoort en we praten met uh, Jaap Koning, de kokker, over het uh, vak schelpenvisser. Want hij is, denk ik, de langste levende die dat heeft meegemaakt. Uh, van klein kind, hij is nu, ik mag het zeggen, 88. En als 13-jarige moest hij mee het strand op. om uh, de schelpen te vissen. We hadden het net over. Uh, uh, Joop, uh, behalve schelpen, spoelde er ook nog wel eens wat aan. En dan, ja, een beetje met je kar. en dan zie je dat liggen. Mooie dingetjes, mooie plankjes. Ja. En uh, ja, dat is wel geld, inpikken en wegwijzen. Ja. En dan komt er wel iemand op het strand. Hé, hey, waar moet je ermee? Ja, moet je naar Piet van der Meij brengen? aan. Ja. hoe? Maar Piet van der Meij krijgt niks. En dat deed niemand. Ge en zal nee. die hier gaan, hoor. We zijn allemaal jutters. Ja, natuurlijk. Maar er lagen ook wel eens uh, leuke dingen tussen op het strand. Nou, dat is niet veel, hoor. Nee? Ja, van, van, van die boeien vond je wel eens. Ja, maar dat brengt geen geld op. Nee, heel weinig. Maar wel, toen had je nog vroeger... Kwam er nog oud aan. Ja. Maar nou komt er niks aan als in, in, in, in die. In die, die container, ja. Hooguit oh, komt er een container aan. Dat, ja, uh, nou dat uh, ja. heb ik ook nog niet meegemaakt hier. Ja? Nee, nee. nee, niet meegemaakt. nee ik hoor op Tesla, er was een container ja. aangespoeld met ja. allemaal tennisschoenen. Ja. ja. En ja. iedereen nam ze mee. Ja. En toen je ze thuis en dan heb je honderd uh, tennisschoenen links. En ja. toen moesten allemaal geruild worden ja. met anderen ja. die de rechte schoenen hadden. Ja, dat, en dat was zelfs aan een kapitaal ja. komen. Ja. ja. Um,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 we augustus afgelopen vroeger. Yep. Nou, dat is zandvoort weer van ons. Yep. Maar ja, er zijn nu niet meer bij. Iedereen heeft een auto, dus ze, ze zijn er zo. vooral het weekend. Yep. Vroeger bij, met de vuur, kamers verhuurd. Eind van de maand. Dan was het een uh, invasie. Yep. Gingen de, de mensen gingen weg en de volgende kwamen weer. Het yep. is al jaren niet meer zo. Net zijn kamers, wat ze vriesdruk noemen.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 Jouw vader weet er meer van? Dat, dat stond slecht bekend hoor. Was het ten ijsse natuurlijk. En dan vechten. Vechten tegen wie? Ja. Onder elkaar. Oh! Onder elkaar. Ja hoor. En dat gebeurde? Ja. En ook vroeger had je die, die, die hamers. Die meiden. Verkeering hadden met zo'n Hanemse meid. Daar was het ook vechten. Toen had je nog bereide Politie. Akkojis. Akkoi, die is ja. toen niet gebleven. Die was bij de Bereedde Politie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 in mijn tijd had je Waardenburg bijvoorbeeld, ja. een platje, ja. Landigrim, Zwitser, die woonde in de steeds, dat, dat was een echte oude, oude, echte veldwachter was er nog. Die, ja, ja, dat was een echt een oude, witte veldwachter. Ja, die, en je moest ook niet ja. met een gestroopt konijntje thuiskomen, want dan werd je gepakt. Onder je jas, zo om je middel heen, ja... Heb je ook nog gedaan? Ja, nou. Ik zei, we, we gingen met z'n drieën in De duin in? De duin in. En ik werd gepakt. Ja. Door de duinbaas, bakkerij Ga je ook een valse naam opgegeven? Maar ja, hij, hij kende mij natuurlijk. Dat zegt de 88-jarige Joop Koning. Ja. Ga verder. En toen moest ik nog moest ik nog voorkomen ook. Nee. Ja, maar dan haal we hem nog voorkomen. Zeven halve we boet. En hoe oud was je toen? Ja, 14. <laughs> Goh. En moest je zitten? Nee, nee, nee. Zei Geen wel, taakstraf? Nee, nee. Ze heeft wel meer niet. Ja. ja. Duur konijntje? Ja. Nou, ja, mijn schoonvader was er een van de ruivers, dat. Ja. Met die keur, de rui Die ging de konijnen heen, jongens, middel heen. En die werd nooit gepakt? Nee. Wat een verhaal. Hè? Ja.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 Die vond lopen er ook net in, in Benveld. Nog, nog even, ja. uh, Joop. Uh, uh, uh, uh, op een gegeven moment was het over schopenvissen. Ja, waarschijnlijk. Uh, je, zei, je zei toen, ik ben gaan werken... bij uh, onder andere bij Rinkel. Ja. En, uh, in de bakkerij hier aan de ja. overkant. Ja. Hoe was dat bij Rinkel? Wat moest je daar doen? Bestellingen brengen. Ik was begonnen als loopjongen. Was ik een jaar of 16. Ik heb het niet lang gedaan. Hoor. En, toen was het, toen, en toen moest ik naar Duitsland... Ja. In 1943. Uh, een periode praten we niet over. Nee hoor, alsjeblieft niet. Van der Werf, de bakker, daarna. Ja. Hoe was dat? Toen heb ik een, een wijk gekocht in Haarlem voor maat. Ja. En toen ben ik voor mezelf begonnen. In Haarlem een wijk gelopen. Okay. Gereden met de volksbussen. Betaalde er nog 6900 gulden voor een bus. Voor een valksbus. Moest ze uh, 2400 aanbetalen. Nou, dat had ik natuurlijk niet. Maar het is wel gelukt. En, en 40 gulden per week afbetalen. Moest nou komen. Ze kostte ook nou 32.000, zo'n busje. <laughs> ja. En ik ga nu even privé ja. vragen. Gelukkig getrouwd. Ja. Kinderen? Ja. ja. Twee. Jongen en een meid. Negen kleinkinderen. Negen al. Ja, ga door hoor. En die kleinkinderen vragen nu steeds hun opa... hoe was dat? Ja, die vertel. vinden het wel leuk. Die vinden het wel leuk hoor. Ik erover vertel. Ja. Ik doe het niet fijn hoor. Maar ze vinden het wel leuk hoor. Om je, te horen. Je hebt zoveel ervaring. Ja. Levenservaring. Ja, ja. Ik vind het heel bijzonder ja. dat je onze gast was. Ja. Ja, de jongens vinden het wel leuk om dat wel eens te horen hoor. Ja. Waar ik nou zo blij om ben... dat is dat je stem vast ligt... Dat we hier ja. verhaal gehoord ja. hebben. En dat misschien luisteraars over 30 jaar kunnen zeggen van die was Joop Koning. We gaan even luisteren naar wat hij te vertellen had ja. over zijn leven. Ja. Ja. En daarom was het van belang dat je onze gast vanmorgen, ja. vanmiddag was, hier in de studio van ZFM Oud -Zonvoort. We komen tegen het einde van de, de uitzending. Ik kijk naar Jan Kool. Ja, je hebt zitten zwaaien van, ik wil nog wel een muziekje draaien. Maar ik vond het zo belangrijk om te horen wat Joop allemaal te vertellen had. Uh, Joop, een bijzondere uitzending was dit. Ja, prachtig. Jan, ja, mee eens? Ja, helemaal. Um, we komen nu aan het einde van deze uitzending. Volgende week, lieve luisteraars, kunt u luisteren uh, naar Nel Stobbelaar-Brand. Nel Brand. De dochter ik, van de melkboeren de melk, Ja, dat ken ik ook heel goed. Nou, die heeft een heel verhaal hoe de melkboeren vroeger hier in Zandvoort werkte. Gescheppen uh, uh, met een litertje en uh, daarna kwamen de flessen ja. en de glashinder en de melkwijken en de schoolmelk ja. en dergelijke. En Nel weet er alles over, terwijl het dus volgende week, ja. zaterdag, 12 uur, Nel Brand in de studio die door Ankie zal worden geïnterviewd. Uh, het is weer een hele bijzondere uitzending geweest. Ik bedank uh, Joop voor zijn buitengewone bijdrage aan Schattenvissen. We weten er nu ietsje meer van. Dank voor wat je allemaal wilde vertellen. Jan, jij bedankt voor de techniek en de muziek. En uh, we wensen iedereen een zeer fijn weekend toe.